Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Minister Kamp gaat het kabinet vrijdag voorstellen... om Roemenen en Bulgaren nog eens twee jaar te weren van de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij zal hier in Brussel toestemming voor vragen. Zo hebben bronnen rond het kabinet gezegd. Kamp is bang dat te veel Roemenen en Bulgaren naar Nederland komen... die vervolgens in de illegaliteit of criminaliteit verdwijnen. Het voornemen van Kamp staat haaks op het beleid in Europa. Dat houdt in dat Roemenen en Bulgaren hier mogen blijven als ze hier drie maanden hebben gewerkt...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 Dat is volgens Shell een enorme verspilling en leidt ook tot veel buitensoort van broeikasgas. Het afgevangen gas zal worden gebruikt om elektriciteit te produceren voor de Iraakse behoeften. Aan het contract is jarenlang gewerkt. Het weer vanavond vooral in het noordoosten bewolkt en nevelig. Vannacht lokale mistbank rond het vriespunt. Morgen breekt de zon door, eerst in het zuiden. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A12 Utrecht Arnhem in beide richtingen tussen de knooppunten Lunetten en Venendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Twee 7 m guests vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Adam Spoor en Fred Kroonsberg. Goedemorgen Zonsvoort. Het is uh, de eerste keer dat ik een uh, programma hier mocht presenteren. Dus uh, als het een beetje zenuwachtig fout gaat, moet ik het me echt niet kwalijk nemen. Maar uh, het leek me een goed idee om te beginnen met een stuk van... Uh, Tove te laten horen. Tove Vliet, de saxofonist geboren in 1922 in Rotterdam. Maar vanaf begin jaren 50 80 in Zandvoort. En waar hij dus heel veel gespeeld heeft, ook hier en daar en meestal in de kroeg saxofoon saxofonen uitpakte. En voor een biertje ging spelen. Hij was ook graag gezien de gast in Caramella, maar vooral was Tove Vliet een van de... De eerste beboppers in Nederland, de overgewaaide bebop, eind jaren 40, begin jaren 50, uit Amerika overgewaaid, greep Toon bij de keel en brak zijn clarinetstudie aan het conservatorium in Rotterdam af. om zich geheel aan de jazz te wijden. Nou was het zo dat uh, Toon heeft eigenlijk nooit een plaat gemaakt uh, onder eigen naam, hij uh, had wel wat opnames. Uh, Gemaakt en die zijn bewaard gebleven, en toen heeft B, BV Haast tien jaar na zijn dood in 1975 een LP uitgebracht, en daar wordt nu een stukje van. En dat is met Rob Matna op piano, Sjaak Scholz op de bas, Rudy Brink of Rudy Pronk op de drums, en het is opgenomen in 1959 en het is het hele bekende Autumn Leaves. De Zandvoort, de tenorsaxofonist, waar in Rotterdam in de 80 jaren een straat naar vernoemd is. hoewel uh, Dat was zijn geboorteplaats. En helaas heeft de gemeente Zandvoort hem overgeslagen om een tegel te plaatsen in de Walk of Fame voor deze fantastische saxofonist, de Nestor van de Nederlandse tenoristen mag je wel zeggen. We gaan zo direct nog een stukje van hem draaien. Maar was de laatste jaren ook van zijn leven kom je veel in Haarlem. In Haarlem werd veel gespeeld natuurlijk in de, in de jazzcorner van Hans Keulen. Maar ook in de kleine had je het verschillende kroegen waar steeds weer jam werden gehouden. En daar was ook altijd aanwezig de avondse tenor Friest. Ruud Brink. En die. Is alweer 21 jaar geleden overleden. Maar zijn muziek blijft voortleven. En ik heb hier voor me liggen. En dan gaan we nu naar luisteren. Naar een stuk met het Metropool Orkest. I Thought About You. En daarna hoort u direct hoort u weer uh, van Vliet. Met Yesterday. Something in our minds will always stay all and all. a lifetime's argument And nothing comes from violence, And nothing ever could, for Sandra Wilson was dat en uh, zij heeft ook al op het North Sea Jazz Festival opgetreden. En het nummer was Fragile. Ja, en dan gaan wij eens even kijken: even door met een, uh, met, met een andere tenoorsaxofonist, die eigenlijk toch ook een van de eerste beebopers was. En dat was uh, de Harlemer. Harry Verbeeken, onverbrekelijk verbonden aan de Diamond 5. En het lijkt me een goed idee om in de volgende uitzendingen wat dieper op al deze mensen in te gaan. Zodat we een kleine special maken, zodat u uh, wat meer te weten komt van de mensen. Toon Vliet, Ruud Brink, uh, Harry Verbeeken. Uh, ik heb hier een cd'tje voor me liggen van de Diamond 5. dat is uitgekomen in 1960. Uh, en dat zijn de highlights van de 60's, uh, staat erop uh, dat heet uh, de Blues en uh, het is, uh, ja Diamond 5 was natuurlijk een, een prachtige hardbob formatie in de 50 jaren, die eigenlijk on-Europees klonk uh, het was eigenlijk uh, een, een, een, een jazz band om, om, om trots op te zijn in Nederland we hebben er ook veel op gedanst in die tijd nou, van deze van deze cd gaan we draaien een, een heel bijzondere titel, want het is natuurlijk eigenlijk een heel oud stuk, wat veel door Dixon in het Orkesten gespeeld werd. Maar een prachtig uh, argumentje van uh, natuurlijk Kees maakte het uh, uh, wat u nu gaat horen. Alexander, Ragtime Band.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 I'm <laughs> Thailand, Jerry Milken uh, op de Barton Sax. Giancialo, Bira Chachi op de Taar, Noordsax. Enrico Intra op de piano. Sergio Farina op de gitaar. Pino Presti Electric Lace. En Tulio, de Piscoppo. Op de drums en de opname die stamt uit 1975, 16 en 17 november. En de plaatjes scoorde ik tijdens een werkbezoek allerlei bejaardenhuizen in de omgeving van Italië bezocht. En daar scoorde ik deze plaat. Goedemorgen. Ja. <laughs> nou, prachtige muziek. We hebben net uh, twee tenoor, drie tenoren gehoord. Toverfried, Rudy Brink en uh, Harry Verbeken. En ja, er moet er nog natuurlijk eentje bij die uit de buurt komen. Dat is, dat is natuurlijk het ongelofelijke wonderkind op de saxofoon. En dat is, uh, hij is inmiddels ook wel Ver in de 60. Ferdinand Paul de Haarlemmer. Die uh, van de zomer de prestigieuze prijs uh, uitgereikt kreeg. Uh, de Boy Edgar prijs. En daar een televisieopname aan overhield in het Bimhuis. Waar we allemaal verschrikkelijk voor genoten hebben. Ik heb hier de opname van, een, van twee. Het jaar 2000, dat is live in Café Hopper in Antwerpen. En daar speelt hij met, uh, op de piano wat u net hoorde met Toverfried Rob Matna, Marius bass en ook een Haarlemmer Erik op drums. En ze spelen How Deep is the Ocean. iemand aan me vraagt of hij saxofon hier spelen, dan zeg ik altijd maar we gaan nu eerst maar eens even naar Ferry dan luisteren. Nou, iets heel heel anders. Ik was voor de week uh, aan het snuffelen tussen de oude platen en ik vond de platen, dat deed me denken aan de Zandvoort uh, Jazz on the Beach in de tachtiger jaren, dat het gastensplein waar ik nu uh, tegenaan zit te kijken, vol stond met stoeltjes en de terrassen waren open voor het wapen en er stond een podium en op dat podium, daar zat meestal op zondagmiddag Hans Keunen met, uh, ze, met de geboetes Kogen op drums en Bas en met allerlei gasten erbij en uh, het lijkt me, ik heb hier een LP voor me liggen. Toen stond, bestond het kwartet, 12,5 jaar. Ja, waar je al niet een plaat voor uitbrengt. Hè? En er staat een hele vergeten zongeres op. Uit de muiden, Helen Shepard. En uh, dit gaan we nu draaien. Met Holwerf op gitaar, Eddie Sanchez op percussion. Hans Keunen op vinderpiano. En daarbij ook Fitch op saxofoon. Helen Shepard met Yesterday I Hear It Rain. Hors oh. Het eerste uur zit erop. Adam Spoorje en Fred Koonsberg stelden het eerste uur samen en presenteerden dat. Maar u hebt nog een uur van ons te goed met veel beterswaardigheden over alle muzici die hier in de omgeving gewoond en gewerkt hebben. Maar op dit moment luisteren we natuurlijk naar een heerlijk nummer Desafinado. En wat dacht u? Nee, niet Stankeds, maar het was Colman Hawkins.